Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders verwijt andere Kamerleden selectieve verontwaardiging. Vanmiddag ontstond bij de Algemene Beschouwing een commotie... toen hij tegen premier Rutte zei, doe eens normaal man...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 Bij een terreuraanval op de ambassade en overheidsgebouwen kwamen vorige week 25 mensen om het leven, onder wie de aanvallers. Volgens Mullen ondersteunde de Pakistanse geheime dienst het militante netwerk van opstandelingenleider Hakani. Pakistan noemt de uitspraken van Mullen onverantwoord.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Z Zandvoort en Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Alternative FM. guests in the house hello everybody Mogen spelen en wachten uh, we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. Al te gezellig met die gasten in de studio. Dat ja, was het zeker. Ik was er alleen helaas niet bij. Maar ik uh, kan me er iets bij voorstellen hoe dat uh, gegaan is. Op een gegeven moment stond... Uh, de buurvrouw uh, binnen. Ja, jawel. Ja, niet alleen dat, maar uh, werd er werd een wanhopige poging gedaan om hier binnen te komen. Ik kan me nog... Uh, ik, uh, ik heb zo beeld dat die meneer een Hoekstra, die daar dan op een gegeven moment weer die deur staat... Nee! Je kan er niet in! Want ze zijn aan het spelen. Nou, dat, uh, dat had ook wel wat voet in Maar goed... Uh, ja, het was ook gelijk ja. meteen uh, overal ook. Uh, we cook with fire was dat, met hello, hallo. Yep. Uh, vorige week kwam ik. Uh, in datzelfde stelsel kwam ik de bassist tegen van We Cook With Fire. Dus ze, vroeger nog, zijn er nog, heb de snode plannen? Nou, ze hadden in ieder geval weer een boeker, dus dat uh, uh, beloofde wel weer wat. Dus ik, ik wacht het gewoon af wat, uh, wat ze, waar, waar ze mee gaan komen. Maar het is, het is wel een hele leuke band. Uh, trouwens, uh, een, van, uh, de twee, uh, een van de twee, een van de leden speelt ook nog eens bij Double Cross. Ah, ja om die andere band waar Bas in zat, de bassist dus, die is hier helaas ter Gile. Zo snel gaat het. Alphabox is overleden. De, de, tenminste, de, de band dan. De personen niet natuurlijk. No. Nee, die zijn er nog. Maar goed, het een slechte muziek. Ah, nee, de band bestaat niet meer. Maar uh, het, het, het is een avond uh, waar we toch proberen zoveel mogelijk aan de singer songwriters uh, te denken. Dat hebben we uh, zoveel mogelijk al uh, proberen te doen. Eh. Uh, wie koek, wie fire hadden we dus net uh, gehad. Nou, uh, ik vind het niet dat dit helemaal ook onder de singer-songwriters... maar past wel bij, uh, bij dit avondje, vind ik eerlijk gezegd. Ja. En uh, ze heette The Cosmic Carnival. En het nummer wat we gaan draaien heet Funny Man. toch wel een van mijn favorieten. Ja, eh, heb je gestemd? Ja, tuurlijk. Ja, want het was wel nodig. Hè? Uh, ik weet niet of ze het uh, uiteindelijk uh, gered heeft. Dat, uh, dat, nou, dan moeten we dat even nagaan kijken. Misschien nog even. Dit is nog. We moeten muzikanten een pagina hebben hier. En dan kunnen we nog even kijken wat er allemaal is uh, gebeurd uh, tot dusver. En dan hebben we meteen ook een beeld van, van wat er uh, uiteindelijk is uh, gebeurd. Uh, ja, nou ja, kan natuurlijk nog. Had even... jij nog niet gestemd dan? Ik had, ik had al een paar keer gestemd, maar uh, het gaat mij nu even om van 37. Kijk, het heeft ah, toch nee, gewerkt. Nee, het, het, het heeft wel bijna gewerkt. Hè? Ik bijna. Bedoel, uh, het is, het, er zijn er behoorlijk wat uh, bezig geweest. Een aantal uh, vrienden van ons die hebben dat, uh, hebben dat uh, gedaan. Nou ja, ik zie, ik zie het. Uh, ik, ik zie het hoofd van uh, Hans Jong, zie ik staan. Die heeft uh, gedrumd ooit bij, uh, bij Naszewski. Uh, wie dit is, ja, dat is mij zo vaag... Volgens mij zal dat wel eens Robert komen kunnen zijn. Dat, dat, dat kan haast niet anders. En dan staan er nog een paar op die ik, die ik wel ken. En die er ook inderdaad een flinke hand in hebben gehad. Maar ze heeft wel een behoorlijke eindsprint gehad. Wat, wat, wat, is, is, nou, volgens mij mag het zo zijn dat de eerste twee, dat die in aanmerking kwamen. Ik weet het niet zeker hoor. De eerste twee die zouden dan in aanmerking komen om bij Giel Pelen. Uh, een opwachting te maken. Dus... als ik het dan goed heb, dan zit Ganna er dus wel bij. Ah, dus ja, eh, eindelijk goede muziek ik, op het werk. Ik, ik, weet, ik, weet, ik, ik, ik weet het niet zeker. Maar ik, ik had zoiets vernomen... dat het ging om de eerste twee. En die andere twee die vielen af. Maar het, het is ook echt een close call geweest. Want als ik nu kijk naar bijvoorbeeld hoe, hoe er gestemd is... Eh, 37% heeft op Ganna gestemd. Dakota kreeg er 14%. Eh, Monomania kreeg er 39%. Dat is de meeste. En de Quaint... Eh, die hebben er elf van, uh, van gekregen. En ze stond moedeloos helemaal achteraan. Ghana. Dus kun je nagaan hoeveel mensen er hebben uh, gemobiliseerd. En dat zijn er nogal heel wat hoor. Die eerder genoemde uh, Marco Patiwaal heeft zich er ook onder andere druk over gemaakt. Kennelijk uh, zijn daar behoorlijk wat vrienden nog uh, op afgedoken. En, uh, ja, en terecht. Ook. En terecht. En bovendien als je dan ook uh, nagaat hoeveel mensen er eigenlijk al uh, ja, min of meer... Uh, ...wij dan uh, in onze eigen kring dan nog kennen... ...dan moet het toch, toch wel... Uh... ...maar ja, hè, we, er zitten bij, bij ons ook nog wat singer-songwriters tussen... ...en die zullen, misschien zal de een toch wel denken van... ...ja, uh... hè, de ene... Uh... Ja. ...en uh, ik niet, ja doei... Dat zou zo maar kunnen. Maar daar ga ik niet van uit. Ik denk dat, uh, dat de meesten die, uh, die steunen elkaar. Dus, en bovendien als je uh, de laatste tijd ook een beetje het nieuws volgt. Dan heb je ook een beetje uh, meegekregen dat de muziekindustrie uh, toch al een beetje onder vuur ligt. Dus wat dat er gaat. Denk ik dat het uh, heel slim is om elkaar gewoon uh, het balletje maar uh, toe te spelen. Kijk als, uh, als we in Nederland uh, bij, uh, bij topondernemers zeg maar het Old Boys Network hebben. Nou. Dan kunnen wij er ook wel wat van. <laughs> dus uh, wat, wat dat er gaat, uh, vinden wij dat uh, heel erg fijn. Goed, uh, we gaan uh, uh, verder met uh, muziek hier uh, bij uh, CFM Zandvoort. En beter gezegd bij Alternative FM. Ja, en natuurlijk even de Facebook pagina gewoon uh, liken. Like. Alternative FM. We hebben nu nog maar negen vrienden, die is er één af, uh, afgevallen. Wat ja, is er nou, nou als toch weer afvallen. Zeg? Ja, ik, ik had toch helemaal niet. Maar goed, ik kan er ook niks aan doen. Je hebt ze niet aan een touwtje zitten. Rekord Blackman. Ik heb de man in het dolhuis, of in de tuin van het dolhuis heb ik hem gezien. En het loog er niet om. Hier is C. If You Only Knew. Is er, ja, ja, ja, ja, ja, dat was uh, Rupert Blackman. En, uh, Wat? Die, maar één plaatje? Uh, Eén plaatje, nou goed. Uh, Daar is dan dan gaan, gaan we gewoon heel snel verder met de volgende. En uh, dat is een finalist van de Grote Prijs van Nederland. Hier is Jorry met Secretly Sleeping Yes. till I'm secretly sleeping Vonden we daar ook van? Ja, goed. Nou, je hoort het al. Ja. Wij waren aan het klappen. <laughs> maar Alex uh, moest het uh, doen. Alex Wasinski. Uh, hij uh, zat uh, ooit. Uh, maakte hij uh, samen met uh, zijn vo voormalige vriendin. Vrouwke uh, deed hij een duo. Wat gebeurt er allemaal? Ik gooi van alles en nog wat uh, op de grond. Wat is dat nou? <laughs> Uh, let even. Dat uh, is even live. Uh, gebeurt wat. Uh, dan uh, stoot uh, Marcus even het ergens tegen iets aan. Pats, boem, valt er wat om. Ja, hier is een CD collectie in uh, de grond, uh, uh, heb uh, je wel eens. Uh, dat heb je wel eens. Maar goed, uh, Alex was, uh, was ooit uh, samen met uh, Frauke van Ins. Een uh, tweetal Hotel Wazinski, maar ja. Uh, uh, de relatie liep uh, stuk. En op een gegeven moment is Alex zelf uh, verder gegaan. En dit was dan uh, het resultaat. Dit was een, uh, een nummer wat hij nog niet uh, helemaal uh, een titel had meegegeven. Expectations heette het uh, nummer. Uh, zei hij al. Dat is een werktitel. Maar goed. Uh, ik vind het uh, wel heel erg mooi uh, bedacht eerlijk gezegd. Dus dat was eigenlijk het uh, verhaal uh, wat erachter zat. Ja, en ik heb diezelfde Alex Wazinski eh, toen nog een keer gezien. Eh, dat was vlak voor paas was dat. Het was vreselijk warm. Toen was de zomer er nog. April, mei en een klein beetje juni. En toen was het afgelopen. We hebben alleen maar in het voorjaar eigenlijk een beetje zomer gehad. Daarna was het ja, echt alleen maar uien geweest. Die zomer komt nog wel weer terug hoor. Ja. Heb ik het helemaal vertrouwen. <laughs> ik heb nou van de week gehoord dat ze het uh, hebben over een LF steden Stedentocht. Dat we een hele strenge winter gaan krijgen. Nou... Heb ik, ik moet auto even afwachten of dat inderdaad uh, het geval is. Hoe staat het daar, daarmee eigenlijk? Heb je de winterbanden onder zitten om die Aha, auto aan nee. niet. of niet? Nee. Uh, die, uh, nou, de, de motor ligt er wel weer terug. De, in. de motor ligt er al in. Ja, dat dus, mensen, als jullie morgens uh, van, van de winter ergens uh, met heel veel sneeuw uh, eromheen zitten, dan kan je waarschijnlijk uh, met je sleepkamer uh, komen. Dat uh, zou heel mooi, mooi zijn. Nou ja, uh, duidelijk. Uh, Alex Warsinski uh, was, uh, was hier dus uh, geweest. Uh, en hij was toen in de in Jet Lounge uh, te zien. En daar waren dus ook onder andere uh, Angela Moira. Gaan we straks even nog naar luisteren. Uh, Ghana was er ook. En ook. Deze dame was er, hier is Rebecca Sier met Man of Truth... That he will regret that It is already too late He is one man of truth He is my man of truth He is one man of truth Yes, He is Was dit uh, Rebecca zie dus met Man of Truth. Volgens mij heb jij wel gelijk. Ik had eigenlijk gewoon een kleine doorstart moeten maken, maar uh, ja. daar heb ik even niet aan. Uh, heb ik gewoon even niet aan gedacht. Luister dan ook eens naar mijn deskundig advies, zou ik zeggen. Oh, jij bent mijn gaver. Ik bedoel, als jij al naar uh, twee uh, onderdeeltjes zit te kijken, dan zie ik het gebeuren dat, uh, dat je er nog iets uh, van maakt. Uh. Nou, hier niet meer hoor. <laughs> dat is goed. Oh. Uh, over vijf minuten gaan we even kijken of Jarro van Malta straks uh, zijn nachtverhaal gaat uh, voordragen. Die zit, uh, die zit uh, straks thuis en die gaat uh, zijn nachtverhaal ook live uh, doen. doet hij uh, elke avond. Als je vriend bent van hem op Facebook, dan uh, kan je elke avond uh, gewoon een nachtverhaal uh, van hem meebeleven. Dus dat is sowieso straks kwart voor tien, tien voor tien. Maar dan moet ik natuurlijk nog wel even het een en ander klaarzetten. Want ja, als, uh, als uh, Jarl straks uh, zijn, uh, zijn verhaal gaat voordragen, dan hoort daar natuurlijk ook iets bij. En datgene wat we erbij hebben, dat komt uit IJmuiden vandaan. Nou, dan weten een hoop mensen al wat, uh, wat wij uh, gaan draaien. Dus dat, dat bewaren we voor zo. Maar eerst gaan wij naar een man die uh, de boel al op stelte heeft, uh, heeft uh, gezet. Uh, hij is verantwoordelijk voor de productie van uh, Lucky Fonds. Daar heeft hij al uh, wat uh, mee gedaan. Hij, heeft, uh, ook, hij is nu ook bezig met een uh, EP van Kashmir Hakim. Daar gaan we straks nog even wat uh, van draaien. En hij is bezig met het album van Kees Mayfield. Dus dat uh, is een beetje de man uh, die het een beetje aan het uh, doen is op productiegebied. Hij is ook uh, mede verantwoordelijk voor de productie van de EP van de Cosmic Carnival. Maar hij zelf doet ook nog wat. Hier is Half Haard van Horst in Rise Up and Start Singing. Rise up, start singing. Rise up, start singing. I planted flower and now every hour feel down.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 singing Rise up, start singing What do we forget to know That I love you no more You will never Be happy if I Walk right out of your door I planted the Flower and now every hour I Feel down Rise up, start singing Woke up for hours Love is a power to count Rise up and start singing Rise up and start singing Rise up and start singing See, I was ready for love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 shit. Het is echt uh, gewoon uh, heel erg leuk. Ik vond trouwens, uh, toen ze daar uh, zat in, uh, in uh, uh, Pakhuis Wilhelmina, toen kreeg ze op een gegeven moment toch ook het publiek mee. En dit, uh, dit nummer, dat uh, t 41 one ik geloof dat ze daar met een ukulele bezig was. En ja, toen had ze dus gewoon uh, het publiek probeerde ze mee te krijgen. Dus dat, en dat lukte dus ook. Uh, het publiek was op de hand. En dat uh, merken we dus uh, eigenlijk ook omdat ze dus nu in de halve finale van de grote prijs uh, staat. We gaan naar Haarlem. en daar zit uh, Jarl van Malta. Goedenavond Jarl. Goedenavond, ja, Goedenavond, nou het is uh, een radio optreden. Voor, ja. uh, voor jou hier de eerste keer. Ik denk dat jij al, uh, al een paar keer bij uh, collega's van ons op de radio bent geweest. Ja, ik ben wel een keer met een, uh, met een gedicht. Ben ik ook een keer een tijdje terug bij Harlem 5 geweest. Hmm. Ja. ja, voor de mensen die het nog niet helemaal weten, Jarl van Malta is uh, een, uh, een dichter. Uh, zeg het goed uh, zo, Jarl. Ik ben, ja, ik ben dichter en ik ben zanger, maar voor vanavond is even het accent op de poëzie natuurlijk. Ja, de po poëzie. Daar gaan we uh, elke week wat aan doen. Uh, of jij er elke week zit. Dat is vers 2. Maar uh, in principe dus wel. Uh, mocht je niet zijn. Dan neem ik het, altijd, uh, neem ik het over van hem. Uh, maar goed. Jij hebt iets uh, geschreven. Voor de, de mensen die uh, jou, met jouw vriendjes zijn op Facebook. Die kunnen je volgen. En die weten ook dat er elke avond zo rond deze tijd. Een uh, verhaaltje opkomt. Of even wat later. Uh, maar nu. ...pik je uh, iets uit het oude uh, repertoire... ...wat je al hebt uh, opgebouwd? Ja, dat is van een paar dagen geleden... ...dat dus is op zich nog redelijk recent... ...en, uh, en nou, ja, zal ik beginnen? Ja, laat maar horen wat, ja. je, wat, je, wat je hebt. Dit is dus het nachtverhaaltje... ...wat ik graag nu met jullie wil delen... ...en uh, dat gaat zo. Wat mensen ook van je denken... ...laat hun je hart niet breken door hun woorden. Blijf jezelf. Geloof in wat je kan. Het leven is immens... Het komt wel goed, dus laat jouw tranen maar gaan. Ze stromen mee in de rivier van jouw leven. Er is een bron van kracht in iedereen. De liefde die je in alles terugvindt, omarmt je net als de tijd. Seconden, minuten en uren. Het leven is kostbaar, maar je kracht zal voor eeuwig bestaan en duren. Dat was hem. Dat was hem, ja. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Nou, heel mooi. Ja, dankjewel. Ja, uh, ik, heb hem, uh, ik heb hem op uh, Facebook uh, gezien, uh, dit. Uh, ja, je, je, je, je, je maakt er wel werk van. Je wil uh, echt elke avond er wel een, uh, een nachtverhaal uh, voor, uh, voor maken. Uh, je ja, krijgt er ook wat oh. respons op, hè, geloof ik, toch? Wat zeg je, sorry? Je krijgt er ook respons op, hè, geloof ja, ik. Zeker, het is natuurlijk wel een uitdaging om elke dag weer met wat te komen. En, dat te, uh, en de ene keer heb ik meer inspiratie, de andere keer... Maar... Ik probeer gewoon mijn best te doen ja. om elke avond met iets moois of iets, iets leuks of een combinatie of iets grappigs ja. probeer ik met iets te komen en, het, en ik vind het hartstikke leuk om te doen. En de reacties zijn, eigenlijk al, zijn, zijn altijd positief, dus dat, dat, dat stimuleert je ook en dat geeft een heel goed gevoel dat als je zelf iets creëert wat je mooi vindt, maar als je dan ook nog positieve respons krijgt, ja dat is gewoon super. Ja. Volgende week uh, doen, we het, uh, doen we het even niet. Maar de week erop ben je er weer wel. Uh, want uh, een andere iemand die jij ook heel goed kent... Uh, die hebben we maandelijks uh, uitgenodigd. Maar die gaat echt een gedicht uh, voordragen, door Suzanne van Balen. Die doet het volgende week. Die ja. doet het één keer in de, in de, in de maand. En uh, de rest uh, van de donderdagen voel jij dan. Als, als je kan. Dus, uh, <laughs> maar goed, uh, ik, uh, de kop is eraf. Jarl, mag ik je hartelijk danken. En als het goed is, spreken we je over twee weken weer. Ja, ik vond het superleuk dat je me dit poging hebt gegeven. En als, als ik kan, dan uh, hoor je mij maar over twee weken weer. Uh, ja. Heel goed. Uh, nou, deze die moet jij kennen, denk ik. Uh, en dat is Fabiana Dammers met Anne Milkwood. <laughs> Mooi. <laughs> Mooi. Ja, dat moet. Ja. It is night, starfall, and dreams pass by, pedicle. Mazes of colors in this past. Lily Among Thorns, uh, dat was Lenne May. En zij was hier een paar weken geleden te gast uh, bij CFM Zandvoort Alternative FM. Ja, dit is een heerlijk opbouwend nummer. Ja, er, zat, er zit echt van alles in. Uh, we sluiten af, dit uh, bal van uh, muziek. En dat doen we met uh, Kashmir Hakim en Foreign Worker. En wat ons betreft, graag tot, tot volgende, volgende week. week. Sound. They smile and listen to what you say And turn their backs, whispering shades A piece of breadless without the corners Be like a chew inside the borders, my friend Find shootiners hidden in their toes Some buried, buried bullets in there Speech, freedom of mind, free religion, people can't find. Nothing lies between high and low, working class heroes in can hold some. While rich is living, poor is giving, nickels ain't worth a damn no more. Cast a larva from a department store with some money war in the name of.